is van Psalm 119 en daarvan van het 88 e vers. We de psalm 119 vers 88. We leven aan mijn ziel dan loopt mijn mond U trouwelijk, hier mijn rechte sporen gelijk een schaap heb ik gedwaald in het ron dat onbedacht zijn hadder is verloren Als zoek uw knacht en hij u uit dan hij hart naar uw beboog te horen. Noem het 88e vers van de Psalm 119.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 nog gaan dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdadere vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, aan uw matigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam, des Heer, uw God, niet eindelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult je arbeid en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienst knak, nog uw dienst maak, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heer dan hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat erin is, en er rusten ten zevende dagen. Daarom zegende dan Heer dan Sabbatdag en heiligde denzelfde.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 Jij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn de dienstknecht, nog zijn de dienstmaagd, nog zijn ons, nog zijn ezel nog iets dat uw naasten is. Naast de Verder wensen we uit de zere woorden lezen, dan nou wel uit het evangelie van Johannes en daarvan het tiende hoofdstuk. We beginnen bij het eerste tot het dertigste vers. We noemen u Johannes Tien. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal daar schapen, maar van alles in die is een dief, en modenaar, Maar die door de deur ingaat is een hadder dat schapen. Deze doet de deur wachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar hun vreemden zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden. Overmiddel zij de stem dat vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar ze bestonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei de wederom tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur, dat de schapen. me. Alle zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn die modenaars. Want de schapen hebben hen niet gehoord. <coughs> Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. De dief komt niet opdat hij stelen en slachten en bederven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen is, wie de schapen niet eigen zijn ziet, dan wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en bestrooit de schapen. En de huurling vliet, overmiddag hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen.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 en één hadder daarom heeft hij heeft mij de vader lief ogenmits ik mijn leven afleg of dat ik het wederom neem niemand neemt het van mij maar ik leg het van mezelf af. ik heb de macht het af te leggen en heb macht het wederom te nemen dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen er ja, werd dan wederom twee draag onder de Joden en deze om deze willen. En vele van hen zeiden, heeft een duivel. En is het zinnig? Wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen, kan ook de duivel blinde oog openen. En het was feest der vernieuwing der tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de voorhoofd van Salomo. De joden dan omringden hem en zeiden tot hem, Hoe lang houdt gij onze zielen op? Indien gij de Christus zijt, zeg het vrij uit, ons vrij uit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijn vaders, die getuigen van mij. Maar gij liet u geloof niet, want je zijt van mijn schapen, gelijk ik u zeggen. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Mijn vader, die ze mij gegeven heeft, is mede dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn vaders. Ik en mijn vader zijn die tot zover. Onze hulp, ik, zijn in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft.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 Amen. Wij verzoeken u te zingen, Psalm 86, de versen 1, 5 en 6. Psalm 86, vers 1, 5 en 6. Neig, o Heer, uw gunstig oor, om mij in mijn angst te horen, ben ellendig, die in nood, gans van hulp en heul ongelooflijk. Oep mijn ziel, gij zijt almachtig, en ik ben uw gunstigachtig. O mijn God, die mij aanschouwt, red uw knecht, die u vertrouwt. Wat er verder volgt, vers 1, 5 en 6, zo 86. a Christus, zeer weinig. Fariseërs en schrift waren geen getrouwheid. Die bedrogen de schade, zetten de mensen vast op hun eigen gerechtigheid. Daar waarschuwt de Heer Jezus tegen. Gelijk die ook zegt, voorwaar, voorwaar, zei ik u. Die niet in gaat door de deur in de stal de schaap. Maar van elders in klept, Dat is een dieven de moor. Dan zeggen we. Jullie zijn allemaal van elders ingekomen. Dieven zijn jullie. Maar je bent niet door de rechte deur ingekomen. Ik denk dat dat het net is. Wat bij Gods volk de zaak is. Waar ze veel bekommering over zullen hebben. zeggen heren. Ben ik wel door die deur binnengekomen. Want er is geen waarachtig geestelijk leven. Wij zijn geen schaap van Christus zonder geestelijk leven. Dat <lacht> is nou net de zaak waar het om gaat. En bij voortgang, zeg ze: Heeren, wat ken ik nu van Christus die zegt: Ik ben de deur der schaap. Al die door mij ingaat. Die zou ingaan en uitgaan en wij te vinden, wat ik ben de deur. Daarom spreekt hij van de deurwachter, dat was hij zelf. De schapen die horen zijn stem, en die zullen hem, namelijk een vreemde, niet volgen overmits ze de stem van de herder kennen. Wat was nou het werk van een goede herder? Die dreef zijn schapen uit. Uit het hok waarin ze gezeten hadden. Hij kent ze allebei namen. En als hij ze uitgedreven had. Wat deed hij dan? Dan ging hij voor de kudde heen. Omdat de schapen hem zouden volgen. Dan wisten ze waar het naartoe moest. Kijk, meneer Jezus. Dat is nou het werk van een getrouwe aard. En die ben ik dan. En verstonden die de lieten. Ze verstonden er niets van staan. Totaal niets. En dan zijn er altijd nog mensen die zeggen. Als de Heer Jezus nou nog lichamelijk op aarde was. En hij kwam bij ons. Dan zou ik het wel geloven. Maar het is niet waar hoor. Ze geloofden er niets van. Alleen die God met dat geloof geeft. Die hebben in hem geloof. Want ze zeiden van de mens, maar in dit hoofdstuk, hij doet alles door de duif. En anderen spraken weer tegen. Ze zeiden, kan dan de duivel eens blinde ogen open, dat kan toch dus niet? Zie je nou hoe verborgen dat de Heer Jezus is? Ook al handelt hij zelf persoonlijk lichaam met zijn op aarde. Daarom kun je zo zien dat de heilige geest nodig is om licht te schenken over zijn persoon, zijn werk en over zijn wegen en hand te leven. Daarom de goede herder te kennen, dat is het eeuwig leven. Daarvoor, namelijk voor die goede herder, vraag ik vanmorgen u aan. En wel uit Johannes 10, versen 14 tot en met 6. Ik ben de goede Herder en ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de vader mij kent, al ken ik ook de vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden Eén kudde. en één herder. Tot super. Deze tekst worden getuigen van de goede Heer. Ten eerste wilde u bepalen bij de liefde van de goede Heer, Want dat lezen. In de tekst tekstwoorden. dat hij zijn leven stelt voor de schapen. En ten tweede worden we bepaald bij de kennis. van de goede herder. Ik ken de mijne. en word van de mijne gekend. En ten derde bij het werk van de goede herder. Want zo lees ik. Ik heb nog andere schapen. die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen worden één en door één. Zie daar. Jezus noemt zich en is het ook de goede heer. En dat in onderscheiding van zoveel die zichzelf aanbesteld, opgeworpen hadden om heer te zijn. scheid daartussen toont de middelaar aan en zegt de huurling dat is iemand die gehuurd was om voor de kudde te zorgen die vliegt, zegt hij, als je de wolf ziet komen, dan laat hij de schapen zo onder de lot over en dan wordt de kudde verscheurd en bestrooid. maar alzo doet een goede heide niet. zegt hij Bam, en dan wijst hij weer op zichzelf Goede herder die staat zijn leven voor de schaap. Dan moet je toch wel veel liefde voor je kudde hebben, dacht ik. Om je leven ervoor in de plaats te willen staan. En wat deden die herders in het oost? De schaafskooi. daar was een opening in. En dat noemden ze de deur. En dan ging de herder daarin staan. De wolf zag komen en joegde de schapen in de kooi, en dan ging hij zelf gewapend voor de kooi de ingang van de deur staan. Dus wat deed hij dan? Hij stelde zijn levende struif op de schaal om de wolf, of wolf, het scheurend gedierte, te leren. Dat was moeilijk voor het wilde gedierte om dan binnen te komen, want die hertels waren gewapend. Met een stevige knot. En ook nog een stok om de schapen te wijten. En wat betoelt de midlaat? Zijn grote liefde voor zijn uitverkoren schaap. Als hij zegt in onze tekstwoorden. Je kunt gelezen. Ik stel mijn leven. Voor de schapen. Heeft iemand grotere liefde als dat hij zijn leven voor de schapen overheeft? Heer Jezus heeft zijn leven overgegeven, afgelegd, dus voor zijn schapen om ze zelf te maken. Dat getuigt dan toch wel van zijn grote liefde. Hij heeft dat gedaan als de middelaar God en de mens. Want als God legt is zijn leven niet af. God kan niet sterven. Nee. De vader niet, de zoon niet, de heilige is niet. Dus als het gaat over zijn leven afleggen voor zijn schade. Dan geldt dat. Dat er een scheiding kwam tussen ziel en tussen zijn lichaam. En de Godheid bleef ook met zijn lichaam verenigd en met zijn ziel verenigd. Zo groot de liefde blij dat de heer Jezus het leven aangenomen heeft. Want hij kan het niet afleggen als hij het eerst niet aangenomen had. Maar hij was toch de levende zoon van God? Ja, maar dat leven legde hij daar af. Gaat hier over het menselijk leven. Dat hij af zou leggen voor zijn schaap. Geven zou. En daarin ook hij hij zijn grote liefde. Dat moet hij toch eerst aannemen. Hoe kan de Heer Jezus een menselijke natuur, een menselijk leven aannemen? Hoe kan dat? Adam is gevallen. En alle mensen uit kracht van de toerekening van die ene zonde van die ene Adam zijn zondergeschept. Als de Heer Jezus het leven aanneemt, zijn natuurlijke leven uit de maag Maria. Waarom heeft hij dan geen zonde? Uit een zonder schepsel komt toch een zonder kind voort. Dat kan toch niet anders. Jawel, bij de mensen niet. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is nog een grote verborgenheid. Die bedekt ligt voor het verstand. Ook al weten we het schriftuurlijk nog. Hoe kan nou de Heer Jezus uit de maag Maria geboren worden menselijke natuur aannemen en dan toch onder hebben. kijk die verborgenheid die wordt door Gabriel ons bekend gemaakt in Lucas 1 vers 35 waar hij de geboorte van Christus aankomt zeggende de heilige geest zal over u, namelijk over Maria komen de krachten zal de hoogst zou je schaven En dan komt het. Dat heilige. Met een hoofdletter. Dat uit u geboren zal worden. Uit u Maria. Dat zal God Zoon genaamd worden. Zie de grote verborgenheid. Die onderwijzen aan Maria bekend gemaakt wordt. Want Christus kon toch het leven niet geven, niet afleggen Als je het niet aangenomen had. Hij is de levende God. Maar dat leven leidt hij niet af. Wat is toch nodig. Om. Scherp te letten. Hoe het in de schrift staat. En wat bovenal nodig is. Dat God een heilige geest. Is licht laat vallen op dat woord. En hier in hart. Om hem te kennen. Die ons natuurlijk leven aanhoudt. Christus heeft, wat heeft hij nog, een ware menselijke natuur aangenomen. Geen menselijk persoon hoor, maar een ware menselijke natuur. Zijn lichaam heeft hij aangenomen door de werking van God en Heilige Geest uit de Maagd Maria. Daarom is Christus mens uit de mens. Dat moest. En zijn ziel heeft die van God ontvangt. Toen de Heer Jezus geboren werd. Was hij een waar mens. Al was hij een kind. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds die lastig zijn. Zo is hij ook, namelijk Christus, derzelfde deelachtig geworden. Hebreeën 2, vers 14. En dus, hij was en hij bleef de goddelijke persoon. De tweede persoon in het goddelijke wezen. En hij werd door de aanneming onze menselijke natuur, door de heilige geest, uit de maag, Maria, Tevens waarachtig mens in één persoon. Daarvan schrijft Paulus aan Timotheus. Namelijk over die twee naturen van Christus. In één persoon. Deze verborgenheid. Der godzaligheid is groot. God geopenbaard in vlees. Daar kun je nog mee verstand niet bij. Dat is één van de wonderen. Zegt Hallenbroek in zijn les een vraagboekje kinderen, kijk het maar eens naar het lesje aan de beurt. Dat is een van de wonen die wel bewonderd geloofd kan worden, maar nooit begrepen wordt. En nu heeft de middelaar niet alleen zijn menselijke natuur aangenomen. En is je dus waarachtig mens... Maar nou lees ik hier in de tekst tekstwoorden, ik stel mijn leven voor de schaap. Ga het gaat hier over de schaap. En dan bedoelt hij daarmee als een uitgekoord. Ja, maar zolang als ze niet levend gemaakt zijn, dan zijn dat toch geen schapen? Nee, eigenlijk niet hè. Dat noemt de Nere Jezus reeds schapen. Want, ik lees verderop in de tekst, vers 16, ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dus, hoewel die andere schapen, daar wordt de heiden mee bedoeld, nog niet toegebracht waren, Geeft de heer Jezus de namen van schapen? Dan durf ik het ook wat te doen. Hij noemt ze schapen, namelijk die uitverkoren en uit de heiden, die nog toegebracht moeten worden. En voor die al, voor al die uitverkoren, uit de Joden en uit de heiden, heeft Christus. Natuurlijk leven aangenomen. Vlees en bloed aangenomen uit de maag Maria. En dat heeft hij afgelegd. Dat wil zeggen. Hij heeft zich in de dood opgeofferd. Daar gaat het hier over. Is dat geen goede herder. Die zijn leven stelt voor de schaap? Heer Jezus is met zijn leven boord voor de schaap. Ik kan de mijne. En dan bedoelt hij niet dat hij alles precies weet. Maar dat hij ze kent met een allesomvattende kerst. Hij doorgrond, eerder nog iets van die mensen begon te leven, was het allemaal in zijn boek geschreven, zei Gods woord. Hij kent ze met een alwetende allesomvattende kerst. Dat Gods volk de ogen voor hem geopend waren, Ze zouden niet zo gauw met de noten tot de mensen komen om daarover te praten. Maar ze zouden meer de noten aan hem bekend maken. Terwijl hij alles weet aan de grond. Ik ken de mijnen, zeg. Hij kent ze met een eeuwige kennis. Wanneer zou geboren worden? wanneer ze wedergeboren zouden worden en wanneer ze op de proef zouden gesteld worden en hoe die ze eruit zou halen en wanneer ze sterven zullen en als de plaats bereid is in de nemen zal ik je tot beneden er is niets verborgen voor het oog van de alweerde middelaar. niets als Gods volk is verwaardigd mag worden met geesteslichten worden we giftig in de ziel. Ze meten van alle kruis, beproevingen, verdrukkingen. En die middelen lopen baat ze in de ziel. En zei ze zei, Heer, ik hoef niks te zeggen. Ik doe me net als Hiskia. ik leg het maar zo voor u aan. vind, ik ga het niet brengen. Hiskia ging er niet aan werk. En hij praatte er niet veel over. Maar al de brieven die hij kreeg van Sanerif, de koning van Assyrië, die breidt niet zo uit. Of die zei hij, heren lezen we ze maar. U kunt ze beter lezen dan ik. Dat is een kostelijke zaak. Dat kan zijn dat een heren bekend maakt. Dat hij niet alleen alles weet en gadeslaat. slaat. Maar het kan ook zijn tot onderwijs op dat volk afgebracht zal worden. Van alle natuurlijke hulpmiddelen om daarop te vertrouwen. Niet dat ze ze niet mogen gebruiken, dat zeg ik niet. Maar dat ze er niet op vertrouwen houden. Dat het een mens eigen is een mens-eigen. Dat ze niet meer bij zichzelf beginnen, als ze zieken heeft, om op de dokter te vertrouwen. Ik heb wel eens gehoord bij patiënten: ze kwam de dokter de deur in, dokter, als ik je aangezicht maar zie, dan ben ik al half beter. Dan zeg ik, Nou, dan kun jij het vroeger als ik hoor. Bij mij moet God er dan te pas komen. Zo is een mens. die vertrouwt op de geneesheer. goed ben jij geweest. Of dit zal halen, of dat zal halen. Maar God laat zijn volk wel eens wel geloven dat er niets haalt als God het niet doet. Kijk, en dan word je hulpeloos. Dan lees ik in de Psalmen gans. Hulpeloos, tot hem gevlogen zal hij te raden zijn. En dan kan het wel eens zijn dat je in de nood gebracht zo je zaak in God kwijt raakt. En als je de zaak in God kwijt raakt, mensen, dan kun je er niet meer aan werken. Wel voorbidden dat een Heer dat nou verder zal maken en bovenal tot zijn eer doet strekken. En de wegen mochten heilig worden, maar je kunt er niet meer aan werken. Dat wil niet zeggen dat je er niet zorg over hebt. Want wat maakt een mens niet zorgeloos? Maar hij maakt hem ook niet waar Wat doet hij dan? Hij geeft hem genade om achteraan te komen. En dan kun je het niet begrijpen. Ik hoop het niet. Dat je ziel onder de scherf te kruisen. En God gerustgesteld kan zijn. Dat kun je niet begrijpen. En dan heb je een rust in God voor je eigen gezien. Je kunt de hem overlaten. Dan heb je niks te betalen. Als alleen maar aan te kijken. En was dat een zaal geplaatst? Het voert de ziel tot aanbidding van een eeuwig levende middelaar. Die zich overgaat in een dood des kruis. Die waar God vervloekt was. Want een opgehangen is god en bloed, lezen in de bijbel. Zo gaat de middelaar zich over in de dood. En op die grond slaagt hij, zal hij zijn ganse kerk tot de zwarigheid brengen en van de eeuwige dood en verdoemenis verlangt. Dat is de enige grondslag, zijn afvragen. Ik weet wel dat de mens, als die aangenaam gesteld is, vertrouwt hij op zijn zielsgestal. Als hij zijn bevinding is mag bekijken. Dat ze echt is. Volgens de woorden God zijn gewerkt van de heilige. Hij betrouwt heel. Als God hem er niet aanbrengt. Of hij ziet dat God hem echt bekeerd heeft. Hij is een bekeerd mens. Als God hem van zijn bekering niet aanbrengt. Petrus had zoveel vuur in zijn eerste oefening. Dat hij zijn ik zal mijn leven voor je zetten. Tja ja. En dat meende hij hoor. Hij trok zijn zwak en hij sloeg Malkus de dienstkracht van de hoofdvriester. Zo het een oorlog. Als de Heer Jezus het toegelaten, had hij Malkus zijn hoofd afgeslagen. Was het nog moord naar geworden. woord nodig? Zo vuur was hij voor de Heer Jezus in de wier. Ja, het is toch wel beschamend. als je er nog niks voor over hebt om je ogen zelfs open te houden. Dan geeft Petrus toch een beschamend voorbeeld. Hij ja, had toch liefde voor de Heer Jezus. dat twijfel ik. Die zat niet te slapen als de Heer Jezus in moeilijkheden kwam. Als je goed wakker. Dus daar moet ik hem prijzen. Maar de Heer Jezus steekt de zwaard in het schede. Want die door het zwaard van, die zullen door het zwaard vergaan. had een beetje te veel. Hij doet het goed, maar werkt het verkeerd uit. Ik kan nog geen steen op hem werpen ook. Maar toen hij wat ouder geworden was, En geoefend werd oh toen was het net andersom. Toen had hij God nodig. Toen werd hij het gewaar. Dat de zoon van God ook voor hem zijn leven afgelegd. En weder levend geworden was. Toen ging hij met zwaar op voor de neerde Jezus om te verdedigen. Heen. Maar toen had hij een ander zwaard. zwaarder. zwarte geest, dus had hij in zijn hand. Zien we op de pinkste dag. Dan getuigt hij van de metelaar. Deze dan die gij ter dood gebracht heeft. Die heeft God opgewekt uit de dood zegt hij. En verhoogd aan de rechterhand. En deze verkondigen En die heeft uitgestort dat je nu ziet en hoort. Ja toen was je erachter Petrus. Waar toch de oorsprong lag. Namelijk dat hij in God was. Dat de Heer Jezus gekomen was om te zoeken en zalig te maken. En ook hem zalig te maken dat verloren was. En waarin komt nou de grote liefde van de middeler over om zijn leven af te leggen. Soldaten in de dienst kan zijn leven verliezen. Maar dan doet hij soms omdat hij moet. Maar als je als vrijwilliger in de dienst gaat. En je komt voor posten te staan. Dat man vrijwilligers oproept. En je bent vrijwillig gegaan. En je kan er bijna op rekenen dat je sneuvelt. Kijk, dan heb je toch wel een beetje grote liefde voor je vaderland nodig om je eigen dan te geven. Want dan tien tegen één of je sneuvelt aan de frontlijn. En als je daarover opgeeft, dan moet je toch wel veel vaderlandsliefde hebben, dacht ik. Want dan gaat het ten koste van je leven, de kans loopt. En de Heer Jezus had zijn leven er voor over. Ik zal u één moment noemen. Toen Judas met de bende kwam in een hof van het zenuwen. Nee. Toen zot ze de neer Jezus. Die bende wist dat niet. Judas wist het wel. Judas zegt die nekussen kussen zou die is het grijp aan. Zij wil een teken geven. Voor de heer Jezus was dat niet nodig. Want wat zegt hij? Toen de bende met een hoofdman aankomt. en je dan mij zoekt. Zo laat hem deze heen gaan. Vrijwillig presenteert zich de middelaar. Om gevangen genomen te worden. En straks gekruisigd te worden. En vrijwillig laat hij de zijne vrij. Is dat nou geliefde? Als je dat nou eens leest, gemeente God, geef je de licht over, zak je door je knieën. Sta je stom van verwonderd. Wij zouden zeggen, je moet proberen weg te lopen. Dat kunnen ze niet hebben. Ze zoeken, naar je, en ze kennen je niet, dan net de kans om weg te lopen. Die zou mens benutten. Dat ging toch nog eens goed zijn, kon net nog weg. Al greepen ze dan een naam, dat was niet zo erg. Zij er maar uitkomt. Maar de heer Jezus zegt: indien is dan mijn zoekt. Ze zeggen, grijp mijn dan? En op het mij, en laat dan deze heen gaan. Zie die stelt zijn leven voor de schaar. En dat doet hij nog wel. Jezus heeft zichzelf het verloer gehad. Voor de des kruises Om zijn schapen van de dood, van de verdoemenis te raken. Al zijn uitverkoren heeft u de rekening voor betaald. Zeg niet dat al die uitverkoren of dat zal levend gemaakt zijn, want hier staat ik moet er nog toe brengen. Dat zal ook doorgaan zolang als de wereld bestaat. Zijn weinig of veel. Maar ook al zijn ze levend gemaakt, dan hebben ze allemaal de oefening niet dat de Heer Jezus zijn leven voor hen opgeofferd heeft. Ze weten dat wel uit de Bijbel, dat hij dat voor zijn uitverkoren heeft gedaan. Maar dan heb je geen troost uit. Maar als je geloof maakt. Door de Heilige Geest. Dat geloof in je ziel gewerkt en beoefend. Dat de heer Jezus dat in de plaats van u gedaan heeft. Dan mijn vrienden is thuis stonden verwonderd. En zij welk een grote liefde. Heeft die middelaar. Voor zijn uitverkoren volk hem in de dood gegaan. En ook om weer uit de doden op te staan. Want zijn leven werd niet afgenomen. Ik leg mijn leven van mezelf lees ik in je Niemand neemt het van mij. Dat laat weer zien. Het vrijwillig karakter van het afleggen van zijn leven. Niemand kan het afnemen, maar ik heb het afgelegd. O, dat vrijwillige van de middelen. Om zich in de doden op te offeren. En zich te laten begraven. In de plaats van zijn uitverkoren. We zijn maar ook de liefde van de goede Heer Die staat met zijn leven borg voor zijn schaam. En wat doet een Heer nog meer. Hij overziet gedurende zijn keuze. Dan zo zijn oog. Maar één moment van die kudde af zou dwalen, dan was het verloren. Schapen, dat zijn dwaalzieke beesten. Die dwalen, als je ze één hectare geeft, dan dwalen ze over één hectare. Als ze volop in het gras staan, dan kijken ze nog aan de slootkanten, wat of daar is. En geef je ze tien hectare, dan lopen ze ook dat hele stuk over. We hebben gezongen uit Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zie je wel dat een schaap een dwazig beest is? Onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar nou omgekeerd verliest de herder nooit de schapen uit de tocht. En daar ligt net de grondslag van hun behoud. Nooit. Al zitten die schapen, te slapen te midden van de gevaar. Dat is niet denkbeeldig, maar dat is waar. Dat kunnen ze doen soms. In Gethsemane ging de heer Jezus weer. En zijn discipelen gingen met hem. En hij kwam terug en hij vond ze op, slapen. Ja, als de zaligheid van de apostelen moest komen. de zaligheid van u of van mij moet komen. Mensen is voor eeuwig kwijt. Hoor. Dan is verloren. Wij vallen in slaap. In plaats van wagen en arbeid. En de Heer Jezus blijft altijd waar. Hij waakte erover. Indien je dan mij zoekt, laat deze heen gaat. En hij waakte nog over. Psalm 32, vers 8 lees ik, daar staat van God, mijn oog zal op u zijn. Ja, Gods volk vindt het al groot als ze zelf een oog op de Heer krijgen. He? Dat is groot, dan heb je de troost ervan. Maar het is nog groter als je zwaar neemt, dat Gods oog op je eigen ziel is. En dat je overal gaven slaapt, ook als je zelf is. Dat is nog een beetje groot. Dan komt de liefde van Christus toch wel openbaar. Waarin komt de oude liefde openbaar? Als die kinderen afdwalen in de grootste gevaren en vader of moeder houdt iedere keer het oog erachter. Je was bijna ingevaren des doods, maar net op tijd heb ik ingegreven. Kijk, je zien dat ik toch over je gewaakt heb. Kinderen, nee, jullie nog geen hè? Je leeft zo gemakkelijk en zo lief zorgeloos nog. Dat is je beste tijd hoor jongen. Echt waar. Dan leef je zo lekker zorgeloos. Want vader en moeder die zorgen ook wel voor. Je, je is het echt weer klaar? En moet je gaan slapen? Dan is je bedje weer vrij. En moet je er weer uit? Dan word je opgeklopt. Dan moet je opstaan. En alles doen voor je. En heb je dat nog erg Dat nee. Dan brom je nog als het niet op tijd is. Dan moet dat opschieten. Ben je nou nog niet klaar. Ik heb zo'n honger. Dan groem je nog. Nou is nou mens. En van achteren, Als je nou maar ouder maar worden. Je hebt zelf kinderen. Die weten dat. Ze ja, kind. Zo was ik ook. En nou heb ik toch zorg over. Ook al liggen in de slaap. Dan zie je er niks van. toch heb ik gezorgd erover. En als je ziek wordt, kinderen, en vader en moeder toch te zorgen over je. Echt waarom? Dan hebben ze zulke zorgen over je dat ze zelfs nog wakker liggen. Het Is genade Het Is een met mijn genade En nog veel groter is, als dat volk van wat zorgeloos ligt te slapen, Dat de Heer Jezus waakt over hun arme ziel je dat nou het waar heeft ben je gepraat, dan word je niet zalig omdat je zo wijs bent. Want dan zul je het verstaan want de Heer Jezus zegt met de zalig, vers 25, 26. Het is een wijze en verstandige verborgen en de kinderen schopen waar. Dan leer je dat verstaan. Dat je zelf niet waakt over je lichaam, maar dat je ook niet waakt over je ziel. Maar dat Hij erover waakt voor die duik. Daarom zong de dichter, maar trouwe Heer, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Waar genade beoefend wordt, ben je altijd een verliezer. Dan mag je door het geloof overwinnen, maar in jezelf word je verliezer. Gaat dat Hij gaat zijn leven. En hij heeft het ook wederom aangenomen. En daarom. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en wat van de mijne kaart? Wat is noodzakelijk om die middelaar te kennen? Wat is een een genadegift om die middelaar te kennen? Wij zouden ten tweede iets zeggen over de kennis van die middelaar. Je hebt wel eens kinderen, maar die middelen kijk. Want ik had zulke zalige zielsgestalten en vruchten in mijn ziel. Ja. Ik geloof dat de ware zalig maken de vruchten. Dat die van de middeler zijn. Maar dan geloof ik dat van de middeler nog niks kennen. In die tijd. Maar er is toch geen leven uit genade buiten de middeler. Absoluut niet. Wij hebben uit zijn volheid ontvangen. Zegt Johannes 1 vers 6. Genade voor genade. En u heeft die medelevend gemaakt met Christen dat je dood was. Dus ik ken geen genadeleven buiten de middelaars. Maar ik ken wel levende mensen die de middelaar niet krijgen. Dat is toch geen onbewuste genade? Nee. Maar de kennis van de persoon des middelaars, die is dan nog, nog niet zo dadelijk in je haar. Al is er genadeleven uit de middelaar en je ziet, ken je de middelaar nog niet? Wat is die verborgen voor de arme ziel? En wat zou nou de oorzaak zijn dat de middelen zo verborgen is voor onze ziel? Ik heb net de tekst genoemd. Maar is 11 vers 5 Dat is de oorzaak dat de middelen zo verborgen is voor onze arme ziel. En wat staat hè? Er staat, het is naar wijzen en verstandigen verborgen. Zie wel dat de middelen zo verborgen is voor de mens? Die is zo verborgen dat je hem nooit leert kennen als God de Heilige Geest hem niet openbaart. Ik ben hem nooit kijken. Op nauw ontvangende genade, o oh Gods volk zou ik wel willen onderschrijven. Dan zijn ze val ik bovenop. De Heilige Geest gekomen zijn, die zal mij verheerlijken. Zuig het werk van God de Heilige Geest licht te laten vallen op de persoon en het werk is mee te laten, anders blijft te verborgen zo menigmaal gaat het hun als de discipelen die hadden drie jaren met de heer Jezus geban drie jaren hadden die levende vruchten aan de ziel ervaar. en toen die gestorven was en in het graaf lag dan staat het van die Amazon, maar hem zagen ze niet en die mens die naar de graf ging, hem zagen ze niet. Hij was verborgen voor hun ziel. had er nog geen aardig in dat hij zichzelf opoffer moest en van de dood nog moest Was nog verborgen voor de ziel. Al laten we de vruchten van die middelaar, al is die levende persoon des middelen een weinig openbaar, en hij is in het graf, in de staats en de vernedering neergedacht. En staan we vreemd. En al is hij uit de doelden opgestaan. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk jullie hebben gezegd. Dan zijn we er nog voor. Voor elke openbaring van de persoon des middelaars. Om hem te kennen, moet God een heilige geest ons leren. Want Christus betuigt zonder mij kunt genieten. Hem te kennen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. Hij heeft ze uitverkoren Dat bedoelt de tekst. Daarom kent hij ze. Omdat ze in hem zijn uitverkoord. Van voor de grondlijn der wereld. En daarvoor dankte de heer Jezus. In Matthäus 5, 11 vers 26. Ja vader zegt. Als u is geweest, het welbehagen voor u, ik dank u, heeren des hemels en der aarde, dat ge deze dingen der wijzen en verstandigen verborgen hebt, hebt ge de kinderkens openbaard. Waar vloeit het dan uit voort? Als je het openbaar, vloeit het eruit voort omdat we zo wijs zijn? Maar nee, Nee er is een andere grondslag waaruit het voort uit zijn eeuwig soeverein welbehagen, waar Christus zijn vader voor dankt. Daar vloeit het uit voort dat we een geestelijk leven delaftig gemaakt worden door een heilige geest. Dat vindt geen oorzaak in de mens, nog niet in zijn gedrag, of in zijn gebed, of in zijn geloof. Dan zijn we te vroeg met het geloof. Maar het is louter uit Gods eeuwig soeverein welbehagen. als een mens een ander leven lid kan. En uit dat eeuwige welbehagen uit genade Gods. Dat is Gods gave, dat is niet uit u wat het geloof betreft. Bij aanvang niet en bij voortgang niet. Daar groeit het uit voort. Dat is niet uit u, maar dat is Gods gave. Christus is Gods gave met een Johannes 4, vers 10. En de waren uit de middelen en de kennis van hem, dat is Gods gave. Dat zijn genadegiften die onberouwelijk zijn. Die neemt God nooit terug. Daarom zegt hij. Ik ken de mijne en word van de mijne gekapt. Dus er zal toch een tijd komen in het leven van Gods volk dat ze tot de kennis van de middelen gebracht worden. Al kennen ze de vruchten, de weldaden van Christus, kennen ze de persoon des middels niet. Wanneer gebeurt dat? Als God ze is terugbrengt in het paradijs. En de eerste adem als van ter werk, die wordt in de ziel geopenbaard. Dan wordt het bij aanvang een verloren zaak, met al de weldaden. En zei ze, oh God, nou kan ik niet meer zalig worden. Dan heb ik zo getuigd van de weldaden, aan mijn ziel verheerlijk. Ik heb zomaar gezingen, ik zal eeuwig zingen van Gods hubertier. En oh God, nou kan ik niet meer zalig worden. En dan zie ik dat ik een verdoemlijke staat in adem heb. En vervloekt is een ieder die niet blijft. In hetgeen geschreven in het boek ter wet om dat te doen. Dan kan ik nooit meer zalig worden. Uit kracht van de toerekening van die ene zonde. Van die ene adem. Als hoog van het ter terwijl. Kan ik niet meer zalig worden. Dan krijg ik adem tegen. Omdat hij zich de vloek onderworpen heeft. En in hem alle mensen. En aan de andere kant Gods deugd. God kan van zijn recht niet afstaan. God kan zijn weg niet loslaten Dan heeft hij ook te bestaan. Hoe moet het nu? Dan weten ze het niet meer. Zeggen heren. Dan hebben ze jaren soms genoten. Veel van de heren ontvangen. En overal ervan getuigd. En dan weten ze het niet meer. Want er staat zo'n tekst in de Bijbel. En dan kan ik niet meer zalig worden zijn ze. En waarom niet? Wel, daar staat in de Bijbel. Dit is het eeuwige leven dat ze nu kan. Als de enige, allerachtige God in Jezus Christus, die gezondere. En die zegt dat woord, die ken ik niet. Die is verborgen van mijn arme ziel. En als die geopenbaard wordt, namelijk de metelaar, Niet vruchtelijk, niet in zowel maar als de persoon. Dat is zuiver het werk van God en Heilige Geest. Die laat het licht vallen op de persoon en het werk des metelaars. Dan word je geopenbaard. En die openbaring van de persoon des middels. Die kan zo ruim zijn. Dat er vele van Gods kinderen denken. Nou wij een borg voor mijn ziel gekregen. is nou ze zoeken. Oh nou nou is alles weg. En nou is alles. De schuld is weggenomen. En dan nou ben ik voor eeuwig vrij verklaard. Het is niet waar hoor. Als Christus als persoon des middels geopenbaard wordt. Is hij nog niet toegepast. Heer Jezus heeft het hier niet over de toepassing van Christus. Maar over de toebrenging tot Christus. In de tekst er staat. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En dan bedoelt hij toebrengen tot de gedade. En dan verder tot de zaak. Maar daar gaat het nog niet over de toepassing van de persoonlijksmiddel. Dat is een andere zaak. Daarom kun je zo zien, de kennis van de middelaar, van de goede herder, dat dat nodig is dat de Heer Jezus zichzelf onderwijs geeft. Gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. Hij wil zeggen, de vader die kent mij volmaakt en ik ken ook volmaakt de vader. Maar daarom ken al het volk dat nog niet. Maar hij getuigt ook van die kennis, ik ken de mijnen en ik word van de mijnen gekend dus die van hem zijn namelijk zijn schaven die hij levend gemaakt die zullen toch toch enige mate tot de kennis van de middelen gebracht worden en dan kunnen we de middelen kennen zoals hij geboren is uit de maag Maria schot er licht over laat. Simeon, Anna en de herges die zaten bij het kinderke Jezus dat in Bethlehem geboren was. En wat deden ze? zich? ze de Christus door het geloof hadden aan schouw. De herders maakten al op bekend wat er van dat kinderke gezegd was. En Simeon getuigde van dat kinderke. Deze wordt gezet tot een vallen opstanding in Eterhaal. En ook een zwaard zal door de cel zielen gaan tot wat hij. Ik zie wel alle verschillende getuigen en toch waar, de een kreeg licht over die zaak van de middelen en een ander kreeg licht over een andere zaak. Maar het werd een kinderkers openbaar, anders komen we er niet af. En die openbaring, die God en Heilige Geest werkt, met het woord en overeenkomstige het woord, die wordt geschonken naar Gods eeuwig soeverein welbaar. Dan valt de mens er buiten. Er is geen kostelijke zaak. Als dat God de mens is inleid in de verborgenheid. Dat al de Natuurlijk en geestelijk die je krijgt. Dat die voortvloeien uit Gods eeuwig soeverein welwaar. En vooral als je ze mag zien. Wat de heer Jezus zegt Bij monden van de apostel Paulus. Gij zij duur gekocht. Ziet op de koping van Christus met zijn bloed. Dat geldt al de Zo verheerlijk daar God in uw lichaam en in uw geest welke God is. Heer Jezus kocht zijn volk, wanneer zijn bloed stort aan het kruis, naar ziel en lichaam bijna. Niet alleen naar, naar de ziel, maar ook naar het lichaam. En daarom is het weinige van de rechtvaardigen beter dan de overvloed vele godlozen. Omdat. Wat Christus zijn volk geeft. Dat is door zijn bloed betaald. Dus dat is niet zo. Dat de Heer Jezus voor zijn volk betaald. Hè? En dat hij voor alle mensen op de wereld. Ook voor het uitwendige betaald. Dat is niet waar hoor. Zo wordt het voorgesteld in onze dagen. Dat de Heer Jezus voor alle mensen. Zijn bloed gestort heeft voor de tijdelijke welvaart. Dat is niet waar. Want dan maak je scheiding. In de koping van Christus bloed, want die heeft zijn volk naar ziel en lichaam gekocht. Al zijn uitgekocht. Maar die heeft niet alle mensen gekocht naar het lichaam. Want dan zou ze zalig moeten worden, als maak je scheiding in de koping met zijn bloed. Hij kocht ze naar de ziel en hij kocht ze naar het lichaam. Maar als een mens nou tijdelijke weldaden krijgt, daar heb ik het niet over non-bekeerd mensen neem nou eens de woorden die nooit zalen vorm en dat tijdelijke weldaadige uit welke bron vloeien die dan voor tja de zoenverdiensten van Christus zeggen de meeste mensen dat is niet waar hoor als je de tijdelijke weldaad en uit de zoenverdiensten van krijgt, krijg je ook de geestelijke weldaad eruit zijn wel onderscheid maar niet af te Gij zijt uur gekocht, zo verheerlijk dat God in uw lichaam en in uw geest welke goede zijn. In Korinther 6 vers 20. Dat is bewijs. Kocht ze naar ziel en lichaam bij. Waaruit vloeit de taal? Dat we toch tijdelijke weldaden krijgen. Uit Gods eeuwig soeverein welbehagen. Die koning Nebukadnezar zegt in Daniel 4 vers 35. God doet met de inwoners der aarde. En het hier des hemels, dat zijn er we wel. Dus God doet ermee naar zijn welbehagen. Die man had nog een tamelijk verstand, dat zeggen de meeste mensen. Luchten, dat de Heer Jezus ook voor het lichamelijke zorg van al de verwoord. Dat hij daar zijn bloed verstort. Dus ik denk dat Nebuchadnezzar ons beschamd zou zetten, want die zegt God doet naar zijn welbehagen. Nu versta ik, zegt hij. Ik Nebuchadnezzar, voor de krankzinnig was geweest. Nu versta ik God doet met de dus der aarde. Daar zijn er wel. Kijk, wat wordt God's soevereine tijd Kan de Heer niet doen met het ene vat er hier en met het andere vat er op Doe ik niet met het mijne wat het wil, zegt de Heer, dan neemt hij de gelijkenis van de pottenbaker. God is soeverein, daar tob ik niet zo veel over. Weet je waar ik wel eens mee zit te tobben? Om hem soeverein te laten. Daar zit ik nou vaak met te top. Want kijk als God soeverein regering openbaart. En je bent er mee eens. Dan gaat het wel een zetje je te lopen. Let er maar op hoor. Als God je verenigt met een zaak. Hoe zwaar dat hij voor je vlees valt. Dan zing je Psalm 52 vers 7. Of een andere. Mijn God u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Dat is de vrucht van de vereniging met Gods welwaar, wat hij ook doet, maar Gods volk kan dat vaak niet bekijken, dan zei ze Heer, ik ben nou net als Jacob, ik, ik kan niet geloven dat het goed is, want zie je Jozef is er niet en Benjamin is, en dan zul je die ook nog wegnemen. Simeon is er niet, Jozef is er niet en dan Benjamin zult het goed nog wegnemen. al die dingen zijn tegen me zei Jacob. Hij geloofde er niks van waar Gods soevereiniteit op dat moment. Maar later, ja, hij heeft Jozef het wel betuigd. En Jacob heeft het maar geloven. Dan bog onder ondertwaard aardig. Jozef zegt in Genesis 5, vers 20. Gij die de wel, zegt hij tegen zijn broertjes. Gij hebt kwaad tegen me gedacht. En er was erachter gebracht. God heeft dat een goede gedacht omdat hij deed, gelijk het is ten deze dag, om een groot volk in het leven te behouden. Kijk, dat had God Jozef geleerd. Toen keek hij er eens achter. Waarom zijn broertjes hem in de put gesmeten. Waarom dat ze hem verkocht hadden. Waarom dat hij in de gevangenis gezeten had. Door de lasterpraat van Potiphar's vrouw. En waarom dat hij nou verhoogd was om een groot volk in het leven te behouden. Oh, als Jozef er eens achter mag kijken, dan doet hij niet het God loven. Ik denk dat er toch nog wel eens van dat volk, als ze er eens achter mag kijken, dat God het alle dingen doet, medewerkt en ten goede. Dengene namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn, dat ze zo God zitten lopen, te midden van de pijn over. En kun je het niet begrijpen. Lodestein zegt in een van zijn werken, kruisen, zegt hij, zijn geen kruisen, als je er maar recht onder staat. En daar heb ik nog net God voor nodig. En al God volk en lovens ook. Maar hij wist het toch wel als God hem de recht onderbracht, dan zat hij God te loven bij zijn kruis. Dat is toch zulke kostelijke genade. Ik heb wel eens gelezen in de Bijbel. Ik dank u dat je het op me geweest zijn. Want eer is waar, ik. Maar nu onderhoud ik je woord. Hoe dat kun je zien. Dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Ja, Gods volk kan wel eens mogen pressen kruis hebben. Dan brommen ze gedurende. Want de kinderen in Israël. Die hadden onder de palmbomen gezeten te elen. En bij de twaalf waterfonteinen. En God eet het mannen rondom hun tenten. En ze hoeft alleen maar op te rapen, Ze hoeven nog niet voor te werken. En? Wat zeiden ze later? Bij walgen van het zeer lichte broek. En telkens staat er als een gedurig terugkerend refrein. Toen murmureerde de kinderen is dat. Dan kun je dus zien. Al is het dat Gods volk wel eens een keer God loopt. Dan is de in de mond gestopt. Maar de murmureerder was niet dood. Alleen was zijn mond dichtgestopt. En ik denk dat Gods volk een murmureerder overhoudt. En alle mensen. Maar ook Gods volk hebben de murmureerder in de hand zolang ze leven was. Zodra als God iets doet wat ze niet bekijken kunnen, zei ze heren, moet dat zo? Moet dat nou zo? Kan je zien, hè? om God soeverein te laten mensen. Dan moet je helemaal buiten jezelf gezet worden. En met licht begiftigd worden van boven. En dat je aan de zijde Gods gezet wordt. Dan alleen kun je God loven, anders niet. Dan krijgen ze er enige mate kermis van. Want ik word van de mijnige kermisstaart. Gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader, en ik stel mijn leven voor de schaam. Zie dat hij toch mate die kennis ging. En is nog onderscheiden in de kennis van Christus, in de staat zijn de vernedering. Oh, als ze krijgen, kennis krijgen van het lijden van de middelaar, dat hij zich overgaat in de dood des kruises. Dat lees ik van in Jezuid 53. En het welbehagen des Heer zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. En Christus was als een schaap dat stom is voor het aangezicht Zijn scherden. Als het deed, Hij zijn mond niet open. Waarom deed Christus zijn mond niet open toen Hij zijn kruis gedeed? Waarom? Het wel eens gelezen. is. Kwaad. Hij deed zijn mond niet open omdat Hij het met God eens was. En ik weet zeker die de kennis aan heeft, als je met God verenigd wordt, dan gaat zijn mond dicht, omdat alle mond gestopt wordt en de ganse wereld voor God verdoemelijk zijn. Dan krijgt hij een verdoemelijke staat in te leven in de gebracht. En hij nog geen recht op een slotje water. En als dan de mond gestopt is, dan gebeurt het dat God het hart ook. En dan, als dat hart geopend wordt, dan gaat de mond weer open maar eerst moet het hart open en dan gaat die mond open en dan leven ze in wat er staat in jezus 43 en waar staat er dit volk heb ik mij geformeerd ze zullen me lof vertellen. oh dan gaan ze Gods lof vertellen als ze van hem als hij zichzelf en openbaar, ze krijgen kennis van hem dat hij ook voor hun ziel in de dood is ingaan dat hij voor hun ziel is opgestaan uit de doden en dat ze nou een levende middelaar hebben. We hebben geen dode middelaar. Ik leef echt en gij zult leven. Dus het leven van Gods volk is gewaarborgd in en door die levende middelaar. Daarom kan iets daar Je zult wel eens een vuurtje gezien hebben op een haard of in de kant. En diegene die dan het huis moeten zeggen, zorg dat het niet uitgaat. heb ja, vroeger zo dikwijls te de wagen moeten houden toen ik even boven de school was, thuis en dan gebeurde soms als mijn moeder thuis maar was je werken, dan was de kaal geluid. Vergeten natuurlijk. Ja jongens zei ze dan, je moet er een beetje naar kijken, wat gaat dat vuur uit. En dat denkt nou Gods volk ook zo vaak. Heb je wel eens gezien dat naak in Benjans Christen reizen, aan de voorkant, daar stond hij bij het vuur en hij dacht, het gaat uit. En dat denkt nou Gods volk ook. Maar als ze geen vreemd vuur hebben en geen echt vuur van boven, en zijn zeer ze, mijn vuurtje gaat uit, er blijft niks van over. Ik was zo zalig gesteld en zo goed bekeerd en ik mocht zo geloven en ik heb God zo geprezen, dat ik nog wel eens zei, ach, hoe ik derwaarts weer geleid en zal me ontduderen. Maar oh God, nog gaat het uit. Hoe moet het nu? En dan geeft de Heer ze wel eens van die verborgene openbaring openbaringen eruit. Kijk eens achter de muur, Kijk er nou eens achter. Waar dat leven nou vandaan kwam. En wie nou de levensfontein. Dan nou heb jij wel gedacht dat jij de levensfontein was. Maar dan nou word je erachter gebracht dat ik de levensfontein was. Wat zegt dan nou Gods zal Psalm 36 is waar. Bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. Waar zijn ze ik ben er alweer buiten gevallen heer. God zorgt altijd dat zijn volk terug buiten valt. Omdat hij de eer krijgt. God werkt altijd op zijn eer. Ik ga nu verheerlijk tot de aarde. Zegt de middelaar. Kern van de middelaar. Word van de mijne gekomen. Maar ook opdat we niet te lang zouden worden he. Geef ze kennis van het werk van de middelaar. En wat is nou het werk van die middelaar? Het toebrengen van de joden die zalig moeten worden en van de Heerden die zalig moeten worden. Lees het maar in vers 16. Ik heb nog andere schaven die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Wonderlijk, Heer Jezus heeft eerst over de joden gesproken. En in zonderheid bedoelde hij zijn uitverkoren onder de Joden. Dat waren de schapen van de Joodse stad. En daar gaat hij over om te zeggen dat hij nog andere schapen heeft. Die van deze, van deze Joodse gemeente of stad niet zijn. En waar zijn die dan van? Van een andere stad. Dat bedoelt hij mee van de heil. Ik ben zo blij dat dat in Gods woord zat, maar anders was ik er niet bij. Bijbel. Want wij zijn niet uit de Jood, ja, wij zijn niet van het geslacht van Abraham. Maar nu zegt een Heer, hè? en als God volk er is achter mag komen, dan zijn ze. Ah, oh, dat niet in de bijbel, stond wat voor mij voor de eeuw verloren. Ik heb nog andere schapen die van deze van de Joodse stal. van Abraham stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Van welke stad van de Heid? Hè? Die mag ik ook toe brengen. Al de uitverkoren van de heid, Die brengt hij ook toe. Die brengt hij toe door de zaligheid te verdienen. zeggen het tot de te offeren in de dood En hij brengt ze toe door de heilige geest. Door de toepassing. Ik geef mijn schaap in het eeuwige leven. Hij brengt ze toe door zijn goddelijke bewaring te schenken. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader. Hij brengt ze toe. Hij doet er alles aan. En zo lees ik deze moet ik toebrengen en ze zullen mijn stem horen. Krijgt Gods volk een hoorbare stem uit de hemel? Ik heb wel eens in de Bijbel gelezen dat dat altijd wel eens geschieden. God sprak tot Abraham toen hij bevolen had zijn Isaac te offeren. Toen liet God spreken tot Abraham. Doe de jongen geen kwaad, want nu weet ik dat we gehoorzaam zijn. Hoor het stem tegen haar. Maar daar moeten we nou niet acht op geven, op dat hoorbaarheid. Want God spreekt nu door zijn woord. Dus dat is de stem van het woord. God spreekt in zijn woord hoe het met u en met mij zal aflopen aan de onbegenadigd staat. Wat zegt de Heer Jezus in zijn woord. Tenzij mensen wij erom geboren worden. Hij zal het koninkrijk gods niet ingaan. Dat is de stem des woordes. En dat vervult God. En. Als er nou werkelijk iemand is. Die door God in de nood gebracht is. Dan. Spreekt de Heer Jezus ook door het woord. Kom alles op mij zegt. Ze nodigen de stem. Die vermoeid en belast zijn. Hij nodig niet alle mensen hoor. Het is geen algemeen aanbod van genade. He. Dat is een lugeleer. Nee, nee. Al wordt Christus verkondigd. Dan is het nog geen algemeen aanbod. En ook niet onverwaardelijk. Al vervult de middelen al de voorwaarden. Er is dus geen mens in staat om enige voorwaarden te vervullen. Hij beschrijft het uit, vermoeide en belast. Onder de Joden wisten ze wel wat een lastdrager was. Dat waren mensen die zulke lasten op de rug torsten dat ze er bijna onder bezweken. En door die lasten te dragen op de rug. Jan tekent er ook in met zo'n grote zware last op zijn rug. Werd hij zeer vermoeid. Hij kon niet meer verder. Dan moest die lastdrager zeggen ik kan mijn last niet brengen waar die hoort. En als God zijn volk gaat ontdekken, welke lasten dat de zonden veroorzaken in hun ziel, en ze zeggen: oh God, ik kom nooit meer bij God. Zo'n last heb ik. Ik heb zo'n last, en van de toren Gods aan de ene kant. Een last van de toren Gods die ik niet kwijt kan raken. En een last van de zonde, inwonend verderf, dat ik ook niet kwijt kan dus, Hoe moet dat nu? Daarom nodig, de Heer Jezus. De zulke die overtuigd en ontdekt zijn aan die lasten van God storen in de ziel, openbaar, en wat er eigen zonde en zonde God losbestaan, die worden genodigd om tot Christus te komen. Anders heeft de Heer Jezus geen waarde. En die zullen hem leren gaan, door de heilige geest. Als het tijd is, aan laat God licht, val op de persoon des middelers. Wat een eeuwig wonder over er niks aan te doen dan zal ik zalig worden, louter en alleen, omdat het God behaagt. Naast kom te noemen. Daarom staat hier zo duidelijk. Ik heb nog andere schaven die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Hij brengt ze toe door de zaligheid te verdienen en door de zaligheid toe te passen. En dat gaat niet buiten de oefeningen om. Ook die oefeningen brengt u zelf aan. En ze zullen mijn stem horen. Ze kennen de stem des woords. Maar ze kennen ook de stem als God en heilige geest tot hun ziel spreekt. En ze zeggen, dat was van God. Nou twijfel ik het niet ja. Hoeveel twijfel en ongeloof dat ze hadden. Als God en heilige geest het overdrukt in de ziel. Dan zullen ze het leren verstaan dat dat van boven was. Dan zeggen ze niet, wat denk je ervan? En wat denkt God ervan? Hij heeft mezelf uit zijn woord onderwezen. De Heilige Geest zal u in al de waarheid leiden. U zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken naarmate dat, dat God ze oefent. Kun je zien, dan zet God op het stempel. Je hebt wel eens poststempels of brieven of stukken, die kun je bijna niet lezen, dan zijn ze vaag. Of ze sluiten eraf. Maar als er weer opnieuw een vers stempel opgedrukt wordt, en maar nou kan ik het lezen, komt daar vandaan. En het is dus geadresseerd daar en daar zien naast God en de Heilige Geest stempel er opzet op in de ziel bij Gods volk, en ze zijn nog geloof vast dat van God is, want God en de Heilige Geest, die zeggen het me van binnen. Dat is niet op grond van uw gevoel, maar dat gaat met licht verpaard, als je het niet kunt lezen. En daarom omdat het zo verwaagt, ook in de oefeningen van het geloof, Gods volk kan niet leven bovenop de oefening, moet het door de oefeningen uit Christus leven daarom moet ik vernieuwing door de eilige geest hebben, levenslang. ja dat is niet gemakkelijk, de meeste denken ik daar maar eens ben daarmee klaar maar zo is het niet hoor ik zal maar één uitspraak spraak noemen van de middelaar zelf, zonder mij kun je niet doen dan ben je erachter als je dat gelooft, iedere keer geloof dat je zonder grondslag wat niet kunnen ontmoeten zonder uit de levensfontein bediend te worden levenslang, kun je niet in leven blijven, geestelijk. En zonder de kracht van de middelen kun je geen overwinnaar worden. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Door Christus die ons de krachten geeft. Kun je zien dat het waar is wat ik zeg. En dan moet God de mens achterbrengen. Anders weet je het waar we geloof ik niet. Verstaan wat hij leest en wat hij hoort. Dat is wat anders dan lezen. Verstaat ook hetgeen gelezen? Jawel, hoe zou ik het verstaan? Ik versta het wel, ik begrijp het wel, begrijpen ik je het wel soms. Maar dan versta ik het nog niet. Geestelijk verstaan wordt ermee bedoeld. En die moerman die verstond alleen dan als hij onderwijs gekregen had. Toen verstond niet. En wat was de vrucht? Hij reisde ze weg met blijdschap. Hij zat zich in God te verlustigen. Zo ging het met die zwarte. En zo gaat het nog hoor. Hoe zou ik het verstaan en ik niet een uitlegger had? En was nou de beste uitlegger van de Bijbel? Ja, de een zal die schrijven noemen maar de ander die. En een ander is zegt de statenvertaling en de kanttekening, dat is de beste. Nou, die heb ik hoog hoor, die kanttekening. Maar de beste is het nog niet. Dat waren mensen die door een Heilige Geest geleid waren. Maar ik geloof dat een Heilige Geest dat dat de beste uitlegger is. Die heeft het woord van God ingegeven door goddelijke inspiratie of ingeving. En die kan het alleen maar best in uitleggen. Die zal u weer de waarheid leiden en gezond de waarheid verstaan. Dat is de beste uitlegger. Ik hoop geen leper te worden. Maar dat moet ik toch gedurig geloven. Dat alle bijbelcommentaren zijn verklaringen van de bijbel. Dat die niet zo zuiver de waarheid verklaart. En dat God een heilige geest Daar Daar maak ik er wel gebruik van. Dat schakelt de middelen niet uit. Nochtans kom je erachter dat God een heilige geest ons inleiden moet in de waarheid om recht tot zaligheid te mogen bestaan. Daarom die zullen ik toebrengen, ze zullen mijn stem horen, zal worden één keuze. Hoe verdeeld de kerkelijke gemeenschappen en grondschappen op leven is, ja, ze zoeken tegenwoordig een uitwendige eenheid. Maar die bedoelt de heer Jezus. Tegenwoordig willen ze Roomse, hervormde, communistische kerken en dit en dat willen ze allemaal bij elkaar doen. Eén één gemeente, zo staat het toch, opdat het worden één Maar dat is geen uitwendig gesmeden eenheid hoor. Nee, nee, dat is een door God en eigen geest gewerkte geestelijke eenheid in het hoofd Christus. Zal ik het u bewijzen uit handelingen 4 kunt lezen, vers 31 tot 33. Aan de zonde van de Heilige Geest op de prinste dag in de haven. En de menige dergenen die geloven, waren één van hart. En één van ziel. En niemand zei, Een geschroopde zelf gelopen. Niemand zei, want geen had het zijn eigen waard. Alle waren. Alle goederen waren hun gemeen. Ik wil geen gemeenschap van goederen nemen, voeren hoor, maar dat deden ze vrijwillig. Dat werkte God een Heilige Geest. Kijk, daar heb je nou de ware eenheid. Dat is een ware eenheid in haar hoofd geweest. Want ze hebben met grote kracht getuigenis gegeven. Van op de opstanding van de Heer in Jezus Christus. Eén kudde. In de hemel is één kudde. En hier is de een geestelijke eenheid. En in de eeuwige heerlijkheid. Er is een volmaakte eenheid. O, daarom is het zonder. De bescheidenheid is zonder. En toch een valse eenheid begeer ik ook niet. God geeft er ons verstand in. Om bij die kudde... ...gezetten mogen worden... ...want als zouden we het kunnen zien... ...dan ben je er nog niet bij... ...moet eerst een schaap gemaakt worden... beter geboren worden... ...en God geeft ons een plaats onder zijn volk... ...opdat we niet onszelf erbij zetten... ...maar door God erbij gezet worden. ...daar kan Gods volk niet zichzelf erbij zetten... ...hoeveel dat ze het ook proberen... ...maar dat gaat niet... ...dat krijgt de strijd... ...en aanvallen... En ze, je denkt het wel dat je erbij hoort, maar wie zegt dat? Dat zeg jij nou wel. En dat zeg je omdat je dat voelt zeggen, maar dat kan wel. Isaac voelde ook in de stem is Jacob zijn met de handen zijn even Dus je gevoel is bedrieglijk, hoor, en dat lig je al. Er is niet zo bedrieglijk als het gevoel van de mens. Had Isaac maar op zijn gehoor acht gegeven, dan had hij gezegd: het is Jacob, je bedriegt. En dan zegt hij: De stem is Jacob's stem. En de hand is een ezel's hand. En hij ging met zijn gevoel door en hij werd bedrogen. Ja, God bedroog hem niet. En God heeft niet verkeerd. Maar hij werd toch bedrogen. Want hij zegende Jacob in de veronderstelling dat Ezel was. Later heeft hij het nog eens gedaan, maar toen deed hij het bewust. God wilde niet hebben dat Jacob met een beriechelijke zegen gezegend zou worden. Daarom heeft hij het later nog eens overgedaan. Oh, ons volk moet zo vaak overdoen, omdat ze met een gevoel op stap gegaan zijn. Dan moet het weer overdoen. Dan zegt hij, nee, je hebt niet goed geleerd, je bent met je gevoel op stap gegaan, dan zak je het niet echt leren door een Heilige Geest. Je bent doorgegroeid. Omdat dat een Heer op ons gedurende ontdekken moet, om tot de levensfontein Christus gebracht te worden, om het werk van die gezegende middelaar te tonen, want dat moet iedere keer vertoond worden in het hart. Die heeft een werk voor zijn kerk, dat doet hij alleen, zonder apostelen. En hij heeft ook een werk aan zijn kerk om zijn zaal te bakken. Dat doet hij ook alleen. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. We zullen nu eerst zingen. Psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijnen, de Theriot, de Moor. zijn, binnen nu op Godstad voortgebracht. En wat er verder volgt. De Heer is een waarmaker van zijn woorden. Maar het gaat toch niet om te geloven uit jezelf. Maar de Apostel zegt: het geloven is door de liefde werkzaam. Zie achter de Heer, de liefde opwekt in de ziel van zijn God. En zei hij: Heer, uw liefde loopt tot de liefde. Altijd eerst Gods werk en dan de oefening des geloofs. Ook na ontvangende gedaan, er wordt nooit anders. Opdat God de eer van zijn eigen werk zal krijgen. Kennen we wat van de middelaar? Ik ken de mijne, naar wat van de mijne gekomen? Hebben wij ooit kennis aan de zaligmaker gekregen, mensen? Zo die geboren waren. Maria hoorde van dat geboren kind getuigen en ze bewaart het allemaal in de hart. Toen ging ze niet redeneren, maar overlagen. En weet je wat dat betekent? Dat ze tussen, de God, tussen God en de ziel van overlagen, wat dat nou allemaal betekent. Of God het toch eens openbaren wilde. Wat ze van dat kind van haar gezegd had. Van die middel. Oh, dat geloof dat redeneert niet. Maar dat heeft overlijd. Abraham was overleggende. Dat God zijn zoon Isaac. Uit de dode kon verwijden. Hij zat niet te redeneren. Hè? Dat doen we de meestal wel. Maar als de Heer geloof geeft. Dan is het overlijd. Dat de Heere machtig is. Hem Isaac uit de dode te verwijden. Dat is een van de steunpilaren voor het geloof. Op Gods macht. En het tweede is Gods trouw. De Heer is zo getrouwd als daar. Hij zal zijn werk voor mij op Zie, Zie, is de tweede pijler waarop het geloof is. Op Gods eeuwige onwankelbare trouw. En op zijn eeuwige onveranderlijkheid. Ik de Heer, word er niet veranderd. Daarom zijt gij ook in de verteerd. En wat ik lang Ola, Ik zie geen kans om het vuurtje brandend te houden. Vries vuur kan ik wel brengen. Maar hemelsvuur, dat moet altijd van boven komen. En als er hemelsvuur valt, dan wordt al wat op het altaar is, dan wordt het verteerd, Nou, niks meer over. Gods volk is het gemakkelijkst dat ze niks over hebben. En dan vechten we het hard tegen. Van achteren ze: Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij dat gedaan, ik heb het geprobeerd en ik kon het niet alles was me eeuwig onmogelijk en toen het gans afgesneden werd in elke oefening en staat heren, toen heb gij het gedaan daarom ontvangt God er de ere van ze leren de middel herkennen, die gisteren en de zalen in en tot in de eeuwigheid die nooit laat vaardig werk zijn handen, hoe dat het volk van God een weinig moed grijpt mag in ander betreft. Het als de Heer het zich verlevend vertoont met vele gewisse kaarttekenen. Dan gaan ze ook van spreken. Dan zullen ze het van hem getuigen dat die gisteren, dat is verleden, Heden, dat is in, waarin ze zijn. En in de toekomst. En, en, en tot in de eeuwigheid dezelfde. Hoe kun je zien dat God er wel eens licht over schijnt in de hart. Hem te kennen dat ze het eeuwige leven. En het werk van die middelaars. O, oh, dat wordt zo groot, naarmate dat God licht laat vallen op de persoon die het gewerkt heeft. Het werk van die middelaar. De middelaar heeft zichzelf in opgekort, Dat is zijn werk. En om dat werk van die middelaar toe te passen, dat is het werk van de heilige geest. Hoe oh, die laat het licht vallen. En die maakt er plaats voor in het hart. En die past het toe. Opdat de Heere door zijn eigen werk zal verheerlijkt worden. En zei ze, Heer, nou word ik toch gewaagd. Dat ik niet een halve zaligmaak heb, maar dat ik een volkomen zalig heb. Als hij volkomenlijk kan zalig maken, degene die door hem tot God gaat. Hey, de waarheid. Hoe dat een Heer ons gedurende hemels onderwijs schijnt te Kinderen, je bent wel geboren, maar dan moet je nog een keertje geboren worden. Dat is vreemde taal. Hè? Je zult wel zeggen, daar begrijp ik niks van. Dat begrijp ik, dat is Gods werk. Nicodemus kon toch niet vatten. Die was al op leeftijd gekomen, en de Heer Jezus zei dat hij geboren moest worden. En er begreep er niks van. Dus dat kan ik goed begrijpen, wordt het niet begrijpt. Maar ik bedoel, de wedergeboorte, en wat is dat? Dat is van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt te worden. Dat is zuiver het werk van God en heiligheid. Dat moet aan volwassen mensen geschieden, dus ook wel van we sterven. Dat moet ook gebeuren aan kindertjes kindertjes sterven en ze zijn... zonder nieuw hart, dan gaan ze naar de hel... ook toe. En als volwassen mensen... grote mensen sterven zonder nieuw hart, gaan ze ook... naar de hel... O, nou, oh, dat we het nog eens geloven mag. Want het geloven aan de wet... dat gaat altijd het geloven aan het evangelie... voorop. Ze hebben... Mozes en de profeten, dat ze die horen. Indien ze naar die niet luisteren... zegt de heer, hoe zullen ze dan mijn woorden geloven? Zie wel, de eerste wet geloven moet. En voor zover... De ziel door het geloof de wet aanvaarden kan. En zijn verdoemende kracht. Zover zul je door het geloof in Christus. Ontkomen van de vloek en van de verdoemenis bekomen. Verder. Daarom jongeren en ouderen. O oh, dat werk. Die persoon en dat werk van die middelaar. En zijn eeuwige volmaakte liefde. Die heeft hij nog. Die is niet over. En dat ik niet. De liefde die uitstort in taart. Waardoor de mens levend wordt. Dat is ook groot. Maar dan bedoel ik de liefde die in de middelen blijft. Waardoor dus een kerk getuigd ziet. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar trok ik u met koorden van goede tiertheid. Daar groeit het uit voort. Oh, de een heeft over de weldaad. En dat is groot. Maar als God een weinig licht schenkt over degene die ze verwierf en die ze toepast. Dan gaan ze meer over de werkmeester praten en preken. Als over de weldaad die ze krijgen. Dat is het onderscheid, God en here, geven ons licht en geestelijk verstand erin. En mocht bovenal alles zichzelf en openbaren, zoals ze dat niet doet aan de wereld, maar zoals u doet aan zijn volk, waarvan hij zei, u is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te bestaan. Dus ze had niet verdiend, ze had ook niet gewerkt, maar u is het gegeven. Het wordt voor Gods volk. Naarmate dat God ze ontdekt, steeds meer verstaan uit genade zijn gezalig geworden. Door het geloof dat niet uit u dat is gods gehaald Amen. Heren des hemels en der aarde, dat wij genade in uw ogen mochten vinden, verzoenen genadelijk ons schuld, die in de heiligste verrichtingen ons aankleeft. Wij moeten altijd goed van God spreken, maar het is er altijd niet. En ach, heer, altijd rechte waarheid snijdt, wat is daar een genade voor nodig. Ach, dat u gedenken mocht aan uw heilig verbond en ons wil het voorgaan met uw heilig, in het spreken en in het luisteren. Amen. Als u schoen, Psalm 72, vers 6. that okay.